Ook worden patiëntgegevens niet goed bijgehouden. Bij Van Dalen is Tuigdorp gekozen tot het woord van het jaar 2011. Er waren tien woorden genomineerd. 16.000 mensen brachten op internet een stem uit. 43% koos voor Tuigdorp. Daarmee wordt een afgelegen plek met ASO-woningen bedoeld. Als tweede eindigde Cavia Politie, gevolgd door Occupier. Het jongere woord van het jaar is Planking, het politieke woord bedrijfspoedel. Vorige maand kozen bezoekers van het congres van het Genootschap Onze Taal weigerambtenaar tot woord van het jaar. Het weer, het is bewolkt met vooral in het oosten kans op gladheid door sneeuwresten. In de rest van het land af en toe regen, het wordt 6 graden, morgen wisselvallig. Dit was het NOS Juna. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Luidsendam en Zoeterwoude. 3 kilometer op de A7 Hoornzaandam tussen de afrit Avenhoorn en Weidewormen. 6. Op de A8 Zaandam Amsterdam voor het Komplein. 5. Kilometer. De A16 Breda Rotterdam, naar de langste file van dit moment. Na een ongeluk bij de Van Brienorbrug. 9 kilometer op de parallelbaan staan. 3 kilometer en is de rechte rijstrook nog dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9 ZFN, Zfn. I'm looking fly. De weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFM. Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen. Dan nog ik je mee, bijna elke dag. Ik, ik wil een foto'tje met jouw hoofd erop. Dan laat ik die aan mijn vrienden zien en dan zeg ik, kijk die lach. Ik heb een meisje en dus ze doet het graag met mij. Ze zegt al, oh baby, I love you so. Ik heb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 En ik, ik wil je kusjes geven, waar jij ook maar wil En als ik zeg waar je ook maar wil, dan bedoel ik ook echt waar je ook maar wil Kun je luisteren naar De Winterse 50. De hitlijst. Met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Ga nu naar winterse50.nl Breng je stem uit en maak kans op een reis naar Tsjechië. De Winterse 50. Het is kerst. De 50 beste. Kerst en winter is altijd duidelijk. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond Kerst naar de 50ste. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. Zie je VM, tv op kanaal 45. 40 CFM. how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're I hear my world is filled with cheer and you this Christmas and as I look around your eyes outshine the town they do. Fijne kerstdagen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 naar Rome of Parijs Ik lijk misschien wel cool dat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek Dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee ey, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee Ik neem je mee Ik denk aan haar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 Ik lijk misschien zien op doordat je weet wat ik nu voel. Jij ik als muziek dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee, hey, hey, hey, hey, hey. Dus ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem ik niet bezig ben. ik dat je ik geen gevoel heb, voilà. Terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, wat zei je in de wereld? Zeg me wat je wil. Sta er op, ik ben stil. Zeg me wat je wil. Sta op, ik Ik neem je mee. Neem je mee, op reis, neem je mee.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 Fijne dagen en een voorspoedige start.